Goedemorgen, ik ben Dilk Dit is het nieuws van NOS op 3. Twee verdachten zeggen dat ze niks te maken hebben met de TFAF-overval. Op die grote kunstbeurs begonnen gistermiddag vier gewapende mannen op een vitrine vol met juwelen in te hakken. Ze haalden er sieraden uit en gingen er vandoor. Even later werden op de snelweg twee Belgen opgepakt. Hun advocaat zegt nu dat zij niks met die roof te maken hebben. Sterker nog, ze zouden helemaal niet op de beurs zijn geweest. In de auto zijn ook geen juwelen en wapens gevonden. De politie gaat met een opsporingsteam op zoek naar een groep rellende boeren. Die stonden gisteravond bij het huis van stikstofminister Van der Wal. Er werd onder meer een politieauto vernield. De minister zelf was niet thuis, maar haar gezin wel. Wanneer je online een shirt of een nieuwe koptelefoon wil kopen... moet je bij sommige webwinkels twee verificatie gebruiken... om je account in te kunnen. En dat gebeurt echt nog te weinig, blijkt dat een onderzoek van BNR. En daaruit komt naar voren dat van de grootste negen webwinkels... er slechts vier die twee verificatie aan hun consumenten aanbieden... Vorig jaar harkte internetcriminelen dubbel zoveel geld binnen door het hacken van accounts. Om dat te voorkomen is bijvoorbeeld twee-staps verificatie een oplossing. Een extra code die naar je telefoon wordt gestuurd. Alleen willen niet alle winkels eraan. Zalando en Coolblue bijvoorbeeld zijn bang dat klanten de extra check ingewikkeld vinden en dus hun spullen maar ergens anders kopen. Een zure comeback voor toptennisser Serena Williams. Vorig jaar ging het mis op Wimbledon. Ze gleed uit op het gras, scheurde haar hamstring... en speelde sindsdien geen officiële wedstrijden meer. Ze zakte naar plek 1204 op de wereldranglijst. Gisteravond stond ze eindelijk weer op de baan. Drie uur lang zag onze commentator... Ja, ik moet zeggen, ik geniet van de passie, de gedrevenheid... de oerkreten zoals we die kennen van Serena. Er gebeurt wat als zij op de baan staat... Maar helaas voor Williams gebeurde er niet genoeg. Ze verloor van haar Franse tegenstander. Het weer vandaag begint zonnig laten komen en er wat wolken. Het blijft wel droog en het wordt 25 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is vanmorgen heel weinig aan de hand onderweg. Alleen op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je 10 minuten vertraging. Dat is tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Volgas kost me te veel kruim. Elke dag volgas. Ik neem het leven met twee vingers. Oh oh oh oh met twee vingers ruim. Oh oh oh oh ik neem het leven met twee vingers. Oh met twee vingers ruim. Oh ik neem het leven met twee vingers ruim. met twee vingers schuin. ik neem het leven met twee vingers schuin.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 Nog meer jij is fantastisch toch. is wat ik zei tegen haar. Nog meer jij is fantastisch toch. Nog meer jij is fantastisch toch. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort, 106.9 FM. Ah. van Zon Zee Zandvoort en Zommerhit